Giallini en Balotelli uit een penalty heeft uh, Italië uh, voorlopig even de wedstrijd naar zich toe getrokken. En staat het uh, op een 2-1 voorsprong. Bij Engeland-Oekraïne is het nog altijd 0-0. Oekraïne-Engeland is het overigens. En Frankrijk komt maar niet tot scoren. Staat achter 1-0 tegen Wit-Rusland. Al uh, geruime tijd. Goed, dan gaan wij weer naar Oranje tegen Andorra. Bas. En Jack. Het balbezit is voor Form. Die uh, de doeltrap neemt en uh, meegeeft. Terwijl uh, de heer Kuiterik binnen de lijnen gaat komen bij Oranje krijgt hij nog even wat instructies van Frans Hoek... die uh, ongetwijfeld zal zeggen dat hij hem niet in zijn handen mag pakken... is het balbezit nu uh, voor Van Persie. Van Persie uh, aan de rechterkant van het veld. Nu, misschien dat er nu wat ontstaat met Schaken. Schaken langs de man. Moet een goede voorzet komen? Komt een goede voorzet? Van Persie met zijn derde? Nee, de redding van Pol. En het wegwerken van Andorra, die komt echt bij ons ja, terecht, hoor. Bukker! Hoi! Hey, je hoort hem? Ja, die zat uh, bijna op de commentaarpositie. Balbezit nu voor Schaars. Schaars gooit en kan dan stroombal aanspelen, Stroombal Baher... Het is uh, de tweede keer dat we de dood ontstappen na die klapbal van uh, een dag of anderhalf Versbus, geleden. Ja. Ja. Uh, schaken nu aan de rechterkant van het veld door Jan Maat. Ik wilde zeggen gelanceerd, maar als je stil blijft staan kun je dat toch niet zo noemen. De actie van zo even van schaken was dus wel wat we wilden zien. Namelijk gewoon eens een keer dreigen, erlangs langs met een actie en een goede voorzet geven. Dan wordt het ogenblikkelijk gevaarlijk voor Persie met een hele behoorlijke kopbal. Maar dat hebben we toch echt te weinig zien doen. En als je nou een buitenspeler hebt aan de ene kant die niet in vorm is en het niet durft... en aan de andere kant die eigenlijk ook niet in vorm is, dan wordt het natuurlijk allemaal wel heel schraal. Dat begrijpen we wel, maar dan heb je toch wel een probleem. En mede om die reden is het natuurlijk al een heel groot uh, bezwaar dat Robben met zijn schorsing er niet bij is. En mede om die reden was Van Gaal ook zo boos op Robben dat hij met al zijn ervaring... nou juist veges praten tegen Estland een gele kaart kreeg en er vanavond niet bij kon zijn. Snijder aan de bal, draait handig weg, maar helemaal aan de zijkant. Bal achter zijn standbeen langs, even een suurplas en dan inleveren in de middencirkel bij De Vrij. De Vrij aan de rechterkant, uh, Jamaat. Jamaat uh, die... Uh... Iedere keer kijkt of hij Schaken kan bereiken. Maar Schaken is bijna niet te bereiken vanavond. Loopt uh, op de juiste moment uh, eigenlijk de verkeerde kant op. Bal uh, met Snijder. Goed gespeeld aan Van Persie. Van Persie rand 16 meter gebied. met een hele mooie beweging. Komt de bal bij Schaken terecht. Dat was een hele mooie vreemde beweging van Van Persie. Zoals alleen hij dat kan. En uh, nu misschien de mogelijkheid met Janmaat. Janmaat en een goal voor Oranje. Komt de goal voor Oranje? Komt de goal voor Oranje? Nee. Want in uh, drie instanties is het uiteindelijk... Lens, die hem er niet in weet te krijgen. Sterker nog, die denkt uh, voor bewezen diensten... nee, die gaat er niet uit. Het is uh, Snijder die eruit gaat. En uh, Dirk Kuit komt binnen de lijnen. Snijder dus uh, weer terug bij Oranje. We hebben hem gezien tegen Estland en in deze wedstrijd. En hij, uh, hij komt terug, maar het is nog niet de man... met de meerwaarde voor Oranje op dit moment. Maar dat zal ongetwijfeld uh, in de komende maanden wel weer gaan gebeuren. En hopelijk ook weer op het WK. Ja, zeker omdat uh, Snyder dat weet van gaal, dat weet iedereen natuurlijk samen met uh, Van Persie, Robben. Lijkt mij op dit moment het uh, trio is dat uiteindelijk de meerwaarde voor dit de elftal moet hebben. En als hij weer fit en fris is en het loopt allemaal weer zoals het moet lopen, dan kan hij uh, van grote waarde zijn. Dat is inderdaad toch nog niet helemaal het geval. Hij heeft in ieder geval zijn partijtjes weer uh, meegeblazen, krijgt nog de te bedankjes terwijl hij neemt in de Dukhout. Een meter of uh, 10, 15 bij ons vandaan. Een jasje aantrekt, want uh, het is toch niet warm meer in Andorra... waar het uh, vandaag, de zonscheen best uh, aangenaam was... maar op 1100 meter hoogte koelt het nog altijd wat sneller af. Zeker als het wat regenachtig wordt. En dat is het geweest. Vlaar overigens nu in de problemen gebracht. Die valt en glijdt uit en neemt dan in zijn val de tegenstander mee. Daar krijgt hij dan ook nog een kaart voor. Dat, nou ja, Ik vond eerlijk gezegd meer ongelukkig dan dat het een overtreding was. We staan er voor Oranje 6 op scherp. Daar is Vlaar er niet één van... Dat zou dan een schorsing opleveren voor de volgende wedstrijd. Dat is thuis tegen Hongarije over een maandje. Maar dat uh, loopt dus voor vlaag goed af. Hij vindt het zelf nogal werkwaardig omdat hij weggeleidt en eigenlijk in zijn val de tegenstander uh, meeneemt. En de interpretatie van de scheidsrechter is blijkbaar geweest dat hij dat uh, niet per ongeluk deed. Nederland, Hongarije, Turkije, Nederland. Dat uh, volgt nog in deze kwalificatiepool. Wedstrijden om des keizersbaard waar het Nederland betreft. Er is natuurlijk nog wel een strijd aan de gang om plek 2 voor een, play -wedstrijd, uiteindelijk. een dubbele play-off wedstrijd in november. En daar gaat Turkije toch weer aan meedoen? Ja zeker, want uh, Terim is daar uh, de nieuwe bondscoach weer geworden. Die is weer teruggekeerd, die uh, combineert dat met zijn uh, coachschap bij, uh, bij Galatasaray. En uh, dat, dat zou best nog eens verrassend kunnen worden. Nu uh, Andorra misschien ook verrassend, Wel komt uh, op de rand van het 16 meter gebied. Wordt dan weggewerkt en weer heel slecht verwerkt. Aan de, aan de linkerkant in de aanval. In dit geval was het Maher die de bal slecht uh, beroerde. En zo uh, krijgt... Uh... Andorra weer bal bezitten, hoogte van de middenlijn. Spelen we hier nog 10 minuten. Dan was het toch wel handig van degenen die ze bezig hebben gehouden met de inleiding van de wedstrijden, wat er altijd in overleg gaat tussen alle landen om Turkije en Nederland als laatste wedstrijd te hebben, omdat het daar nog wel eens kan spoken. En nu gaat het helemaal wat Nederland betreft nergens meer over. Balbezit in ieder geval voor Nederland. Ja, dat is altijd de discussie. Want je kan ook zeggen, als het nou allemaal niet van een dakje gaat, als op pool, dan zou het ook de beslissende kunnen zijn. Ja, en dat wil je het misschien ja, niet. Maar bij ons bij het Nederlands zelf, we kunnen veel van het Nederland zelf zeggen. Maar in de laatste, ja, de laatste tien jaar is kwalificatie nooit een probleem geweest. Nee, klopt. En het, het valt op dat hij al uh... volleybal oh, hoort. Dan laten we dat eens gaan doen. Ja, de matchpoint is voor Kroatië bij uh, 14-10. Manon Vlier wordt vakkundig afgeblokt uh, door Milos aan de uh, Kroatische kant. En in deze set uh, ja, laat Oranje het voor een deel toch ook echt zelf liggen. Nu al de aanval voor Nederland met Anne Buijs. Nog een keer keihard en daar is nog een puntje voor Oranje... Via de handen van het Kroatische blok pakt buis op die manier het punt nog mee. Dus de wedstrijd is nog niet gespeeld. Al staan er nog steeds een paar setpoints, matchpoints voor Kroatië. En blijft het oppassen voor die ploeg. En dan is het moeilijk om nu zelf te serveren. Want wat doe je? Ga je voluit of geef je de tegenstander de mogelijkheid? Nou echt voluit is het niet. Maar ook geen echte aanval voor Kroatië. Dus Nederland oh Nederland weer met Manon Vlier. En die maakt dan een uh, zeldzame fout. Want die krijgt die bal niet eens over het net. En zo is het 15-11 en verliest Nederland deze wedstrijd van Kroatië met 3-2. Daar zag het toch lange tijd anders naar uit in de wedstrijd. Oranje had de 2-1 voorsprong. Oranje had ook in de vierde set nog een tijd de voorsprong. En gaf het uiteindelijk door eigen fouten weg. En dat beeld bleef staan in deze vijfde set. Een 3-2 nederlaag voor Nederland is het Europees kampioenschap in Duitsland nu echt voorbij. Geen kwadfinale dus morgen. Maar gewoon een reis in de bus naar huis, naar Papendal. En dan ongetwijfeld... Allemaal terug naar je eigen club. Voor een aantal is dat een nieuwe club. Voor een aantal terug naar een oude club. Maar in ieder geval bij dit EK is Oranje uitgespeeld. Andorra Nederland is uh, 0-2 na 82 minuten door twee goals van Robin van Persie. Het heeft er de schijn van dat het Nederlands elftal waar Kuyt inmiddels samen met Maher binnen de lijn is gekomen. Maher natuurlijk al vanaf minuut 46. Kuit wat later. heeft er alle schijn van dat Oranje ook nog wel uh, het gevoel heeft dat er nog wel een derde bij kan en moet dat het een uh, wedstrijd was waarin we zelden op het puntje van onze stoel hebben gezeten... en met name de eerste helft heel zwak was. Dat is een gegeven. Maar als over negen maanden het Nederlands elftal in het Maracanã stadion van Rio de Janeiro... de wereldtitel pakt, dan hebben we het hier niet meer over. Nou ja, even kort schetsend dan. Dan <laughs> zeggen we, goh, dat, uh, dat zijn we diep gegaan om uiteindelijk hoger te eindigen. Maar het balbezit uh, is uh, voor het Nederlands elftal één uh, echt hoogtepunt. De treffer van Van Persie, die uh, voordat hij hem uh, eigenlijk uh, ging schieten... Dat je eigenlijk al zeker wist dat hij erin zou gaan. Dat is de klasse van Robin van Persie die, die ook in deze wedstrijd... Uh... Heeft bewezen omdat hij zo nu en dan iets creatiefs heeft gedaan. En voor de rest is het echt een beetje postbode voetbal geweest. Zonder hoogtepunten. Ook nu van Persie in balbezit Hij heeft de bal naar Lens. Lens vlak voor ons. Kijken of hij er nu wat goeds mee kan doen. Tussen twee mannen geeft hij de bal weer heel... Ik weet niet wat er met Lens aan de hand is. Je kan zeggen dat een transfer heel veel geld oplevert. Maar volledig heeft... op dit moment heeft het hem alleen maar opgeleverd... dat hij helemaal uit vorm is. En in niets meer, behalve dan zijn snelheid zo nu en dan... De, de speler is die door Van Gaal zo hoog wordt geprezen. En terecht, want hij heeft het NL zelf toch veel goede dingen gedaan. Nu ook weer een slecht hakje van hem. Hij, uh, hij is er helemaal uit. Hij stoort wel goed mee, waardoor de. Harde bal uit de verdediging van Andorra. Helemaal komt bij uh, vorm. Die knalt dan de bal uh, naar voren. Richting uh, Lens. Uh, die uh, de bal dan kan doorkoppen. Kuit dan. Kuit. Uh, altijd energie. Kijken wat hij met de bal kan. Vlak voor ons. Speelt de bal even terug richting Schaars. En Schaars dan naar Maher. En nog één dingetje over Lens. Ik sprak hem een uh, paar weken geleden. En toen vertelde hij wel dat hij bij Kiev totaal anders getraind wordt. Het is veel zwaarder. Veel fysieker. Hij moet veel mee doen. Hij wordt echt afgekrepen. Terwijl hij echt, uh, echt een powerhouse is. Hè, met benen als een wielrenner. Ja. Maar misschien dat hij daar ook nog steeds aan moet wennen. En dat dat een, een beetje uit zijn humeur brengt zou ik bijna zeggen. En dat hij daar wat anders van geworden is. Maar dat zal niet helpen in ieder geval. Strootman aan de bal. De klok na 84 minuten. 0-2. Door twee goals van Van Persie op het bord. Schaken aan de bal. Vanaf de rechterkant uiteraard draait nu naar binnen. Geeft de bal terug. Eigenlijk dan Strootman, die moet dan een voorzet Uitstel. geven. Dit lijkt me toch buiten spel. Dat is het inderdaad voor Maher, die wel uh, probeert te koppen. Daar nog niet eens echt aan toe komt ook. En dan gaat uh, Andorra voor de derde keer wisselen. En Jack, dit uh, hebben we toch al een tijdje zien aankomen. Ja, nee, maar dit is uh, iets uh, wat eigenlijk al veel eerder werd verwacht. Uh, Pujol uh, gaat eruit. En dat betekent dat uh, Andorra nu uh, totaal uh, van bank gaat spelen. Uh, dat kan ook niet anders. Je moet natuurlijk <laughs> bij die, uh, die achterstand van uh, 2-0 iets gaan doen. En dan is er uh, natuurlijk de man die wij kennen, Josep Manuel... Uh, Ayala, die in die slotfase van deze wedstrijd ongetwijfeld het breekijzer zal zijn... wat Andorra nodig heeft om nog iets te doen aan die 2-0 achterstand. Terwijl hij daar het applaus voor krijgt van drie mensen aan de overkant. En u hoort dat. Hoort u het? Ja, u hoort het. En dan krijgen we de vrije trap van Paul. Juist, dat is zoals u inmiddels weet de doelman van Andorra... die de bal op het hoofd legt van de maat toch schaars. Het komt wint, wel die eigenlijk wel wat kleiner is dan zijn tegenstander daar. Maar het duel... Eerst in de lucht en eigenlijk later over de grond wint, omdat hij verstandiger is. En beter naar de bal blijft kijken dan zijn tegenstander. Die tegenstander is Moreno, een van de invallers. Bal gaat over de zijlijn, het Nederlands dan gaat gooien, schaars de buiten binnen. Maar dat gevoel had iedereen natuurlijk al, nou ja, voordat de wedstrijd begon, in zeker zin. Maar zeker na 50 minuten toe van Persie met dat uh, prachtige afstandsschot via de binnenkant van de paal 0-1 op de borden zet. Want dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is tegen deze landen. Je zou er dan ook moedeloos van worden als je hier voetbald of bondscoach bent, want... Het gaat toch elke keer weer mis. Hoewel je het gevoel hebt dat je een heel lang aardig partij hebt kunnen bieden. Maar je koopt er niet veel voor. Vorm naar de vrij. Zo mag het zelf dan nog eens kijken of het in de buurt kan komen. Van dat vijandelijke doel na 86 minuten. Want een extra treffer dat zou dan nog leuk zijn. Misschien dat hij nu komt. Kuit, het hoogte van de middellijn aan de bal gekomen. Maar hij probeert de bal mooi mee te nemen. Maar dat lukt niet, waardoor de overname er is voor Andorra. Dat de bal weer ver naar voren knalt en vorm weer even de bal in handen mag nemen. Geeft hem mee richting Vlaar. Vlaar opent dan naar de rechterkant van het veld. Naar De Vrij. De Vrij naar Strootman, de hoogte van de middencirkel. Een aantal spelers van Andorra wil toch nog wel degelijk wat werk verzetten. Want je kan veel van het Andorra zeggen, maar ik heb er wel bewondering voor een ploeg. Met uh, zoveel uh, amateurspelers dat uh, het uh, op 2-0 houdt tegen de vice-wereldkampioen. Dat is toch iets wat ze later aan hun kleinkinderen vertellen. Want zo slecht was het uit Andorra-oogpunt nog niet eens. Balbezit nu uh, richting de Vrij. En de Vrij bouwt verder op. Maar er is niemand, niemand die zich echt aanbiedt, behalve Jammer. Nee, het uh, moment dat ik zo even dacht dat het dan zelf toch graag nog een goal wilde... Oh, dan komt hij bijna alsnog. Dat lijkt er toch uit te blijven, maar bijna telt niet. Want Kuyt en Van Persie, die met een gelukje de bal meekrijgen... Moeten uiteindelijk zien dat de bal te veel snelheid heeft en doorrolt. Het uitverdedigen van Andorra met een uh, welbekende lange haal. Eindigt dan in de voeten van Ron Vlaart. hoogte van de middellijn die de bal ogenblikkelijk weer breed geeft. Want hij stond helemaal aan de zijkant. vlaar naar de vrij, de vrij Stroopman. Die kreeg meteen twee tegenstanders op zijn nek. Die werd niet gecoacht ook. Want hij had geen idee wat er gebeurde. Het loopt allemaal goed af. Kuit dan, zomaar een tegenstander weer de bal meegegeven. Dan moet Stroopman zien om dat op te lossen. Die blijft in ieder geval van zijn tegenstander af. Tegenstander in kwestie draait dan weg van Vlaar. En zo komt er zowaar in de slotfase van deze wedstrijd nog een aanval van Andorra ook. Die dan eindigt met een lange bal op de borst van Schaars. Die hem vanaf de rand van het strafgebied keurig terug laat vallen in de handen van Michel Vorm. Ja, en wij kijken zo nu dan naar wat shots van wat uh, Nederlandse supporters. Waarvan het volgens mij absoluut verboden is om er nog normaal uit te zien. Is het balbezit nu uh, voor uh, de vrij. De Vrij die nu de bal zou kunnen geven aan Kuit. Maar Kuit wordt dan ingekapseld door twee verdedigers van Andorra. Dan een opening naar de rechterkant van het veld. Kijken of Schaken er nu iets mee kan doen. Schaken raakt de bal kwijt. En probeert me dan toch nog te pakken te krijgen. Maar Andorra verdedigt weer uit. En dat gebeurt ook onzorgvuldig. We spelen nog twee minuten in deze wedstrijd. En dan weten we dat het allemaal gebeurd en gelopen is... En dat het Nederlands zelf zich dus gaat kwalificeren voor het WK. Wellicht als eerste ploeg na de organisator, naar Brazilië. In ieder geval als de eerste Europese ploeg. Met het balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Slechte bal van Goede Goeiedag. En de bal gaat hier dus over de zijlijn. Vlak voor ons wordt er ingegooid. Althans, we mogen we hopen dat het gaat gebeuren door San Nicolas. Die dat normaal gesproken meer in begin december doet. Maar nu gaat hij het ook doen. De bal uh, gaat gegooid worden, komt terecht bij Schaars. Schaars uh, kan de bal dan ook niet onder controle krijgen over de zijlijn kop. En het grote voordeel van uh, alles wat we hier voor ons zien is dat de tijd bijna om is. En dat we zitten te kijken naar een draak van een wedstrijd die uh, gewoon heel snel vergeten moet worden. Balbezit nu uh, voor Andorra, de bal wordt geknald naar het 16 meter gebied. Jan komt de bal dan goed weg, maar uiteindelijk uh, kan er dan al, toch nog een overname zijn van Ayala... Maar Jala naar de linkerkant van het veld krijgt de bal weer even terug. Speelt de bal veel te hard waardoor die denk ik niet te belopen valt. Nee, valt niet te belopen bal over de achternaam. Ja, het zijn altijd van die avonden waarvan je van tevoren eigenlijk al weet dat het niet uh, heel leuk gaat worden. Omdat een van de twee ploegen eigenlijk niet veel kan en wil. Uh, nou ja, aan willen ze dat niet ontbreken trouwens bij Andorra aan kunnen des te meer. Je weet ook van tevoren dat het 2, 3, 4 of 5-0 wordt. En je onthoudt ze nooit en ze zijn eigenlijk altijd uh, het aanzien nauwelijks waard. Er is één uitzondering geweest, dat was die 11 tegen San Marino waarin het ineens zo... Van een leien dakje ging dat uh, het elftal gaandeweg het idee kreeg dat er inderdaad een historische score in zat. Nou, die kwam. Er. Maar voor het overige zijn het uh, duels om snel te vergeten. Duels die je ook moet spelen. En ik denk in dit kader altijd weer terug aan wat van Marco van Basten al uh, jaren geleden zei. Namelijk uh, laten kleine landjes nou in een soort kleine competitie uitmaken. Dat alleen de beste twee of drie van de kleine landjes mee mogen doen. In het toch al overvolle drukke programma van het internationale voetbal. Want uh, waarom zou je toch elke keer alle grote landen moeten opzadelen met deze niemand Schaken vanaf de rechterkant. Aardige actie die uiteindelijk afloopt via een been van de tegenstander met een hoekschop. Maar je, je zou er echt weer eens een pleidooi voor houden. Want uh, ja, wat voegt het toe? Nee, het voegt inderdaad uh, helemaal niks toe. Waarbij uh, ik denk, toch denk dat Van Gaal uh, had gehoopt en wellicht ook had verwacht... dat uh, die eerste 15 minuten tegen Estland, dat die hier een vervolg zouden krijgen. Gewoon snel, combinatie voetbal, fel zoals er ook wordt getraind. Maar daar blijkt niet van waard. Terwijl Van Persie nu bijna met een kopbal voor uh, Nederlands en zijn derde treffer zorgt. Maar die bal wordt van de doellijn uh, gered. Komt die bal nog een keer voor. het hoogte van de, de penaltystip En uiteindelijk weer weggewerkt. En kan Nederland uh, nog een keer uh, proberen in uh, de buurt te komen van het 16 meter gebied. Met uh, nu een, een bal van uh, Jamaat. Die komt uh, bij, nou ja, niet bij Lens. Want die mist echt alles. Ja, hij mist echt, ja ik moet zeggen. Hij mist alles behalve vorm. Want uh, dit heeft hij ook niet. Dit mist hij ook eigenlijk. En uh, we spelen hier nog drie minuten extra in deze wedstrijd, uh, terwijl het uh, Nederlandse Dwijorkest weer bezig is en mensen uh, verkleed als boerin... Of als kapelaan eh, of als leeuw er nog even staan te juichen. Want er zijn 400 supporters geweest bij deze wedstrijd. En die blijken ook nog dol enthousiast te zijn. Ja, Jack en ik halen de borstwortelen weer uit ons haar. Voor zover we dat nog hebben. <lacht> en eh, de doelbal van Andorra zet het spel nogmaals in beweging. Twee minuutjes nog over van de extra tijd. Zo even klonk het liedje te stil aan de overkant. De eerlijkheid vanavond was dat je dat vanaf elke kant kon zingen. <lacht> ja, want het is <lacht> vooral stil geweest <lacht> de hele avond. Het is dat het orkest eh, de ronde tijden... De hele tijd heeft omgeroepen, anders hadden we er helemaal niets van meegekregen. Het heeft ons in ieder geval nog een soort bedje gegeven waarbinnen we ons enigszins dank voelden om te praten. Want we hadden het gevoel bij ieder woord wat we hebben gezegd vanavond dat we door 17 mensen hier op de perstribune werden aangekeken. Want uh, ver weg van de rest van het publiek. Waar iedereen gewoon doodstil zit te kijken om een poging te doen die wedstrijd te analyseren. Was het ook voor ons een beetje een merkwaardige exercitie zo op deze manier? Buitengewoon vreemd. En uh, dat zal tegen Hongarije thuis en Turkije uit uh, totaal anders zijn. Nogmaals gezegd, het gaat voor, wat Nederland betreft nergens meer over. De Nederland zelfs al plaatst zich dus uh, dankzij die 2-0 overwinning hier. En de resultaten in eerdere kwalificatiewedstrijden En ook door uh, de overwinning van Turkije in Roemenië voor het WK in 2014. Dat is gewoon goed en dat staat. Kijken of er ook nog steeds 0-2 op het scorebord staat na deze vrije trap. Die vrije trap die knalhard gaat, maar die ook in de handen komt van vorm. En zo uh, is ook deze mogelijkheid voor Andorra voor zover het echt een mogelijkheid was uh, voorbij. Knal van Lima was geen enkel probleem uh, voor vorm. En zo zitten we in de aller, allerlaatste minuut van deze wedstrijd. En gaat Nederland dus met uh, 2-0 hier uh, vanuit Andorra. Straks onderweg richting Barcelona. Om daar vandaan morgen te vliegen naar allerlei winststreken. Ja, en zo is dus uh, de week. Die uh, toch wel een uh, nabijsmaakje kreeg na de 2-2 in Estland. En ook vanavond uh, toch vermoedelijk meer ontevreden dan tevreden gezichten zal opleveren. Toch gewoon goud omrand. Omdat je hier gewoon plaatst voor een wereldkampioenschap. Dat is de tiende keer dat het Nederland zich voor een WK plaatst. Het WK in Brazilië van volgend jaar. Dat is natuurlijk toch wat allemaal om te doen is. Twee wedstrijden voordat de kwalificatie voorbij is. Laten we niet vergeten dat dat de laatste jaren heel normaal is geworden. Plotseling dat het heel zelf al zich voor eindtoernooien makkelijk plaatst. Het is in het verleden ook wel eens anders geweest. Terwijl Lima nu wijst naar zijn doelman dat hij een doorgeschoten bal van Van Persie rustig moet laten lopen.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 Zometeen de analyse van uh, Mark van Hintem. en de uh, reactie van uh, Camille Eurlings op de nieuwe voorzitter van het IOC. Dat doen we allemaal zometeen na Ster Nieuws en Ster van 10 uur. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie, Ajax, Bex, Wallen. In de bal met de tweede paal, Mooi dan, dan gaat hij erin, ja. zit erin. Kan Buurt, De Van wordt genomen, wordt hier ingekomt. Adel Vitesse. Misschien de kandidat, hij heeft heel ver langs de tegenstander, gaat dan liggen. En om kwart voor negen, Twente PSV. Schot, dat blijft hangen, uit op de paal en de goal. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Het uitgestelde NOS-journaal van bijna tien voor half elf. U heeft het net gehoord hierbij langs de lijn. Het Nederlands elftal heeft zich vanavond geplaatst voor het WK in Brazilië. Oranje won de uitwedstrijd tegen Andorra met 2-0. En gaat in groep D aan kop met 22 punten uit de acht wedstrijden. En doordat in dezelfde pool nummer twee Roemenië verloor van Turkije... is Nederland niet meer in te halen.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 De bestuursvoorzitter van de islamitische school Ibn Ghaldoen wil graag verder. Dat zei hij na een bijeenkomst met ouders van leerlingen van de Rotterdamse school. Ibn Ghaldoen kreeg vanmiddag van staatssecretaris Dekker te horen... dat het ministerie vanaf 1 november geen geld meer in de school wil steken. En dat betekent dat de school moet sluiten. De bestuursvoorzitter wil binnen twee weken een plan op tafel hebben liggen... om verder te kunnen met islamitisch voortgezet onderwijs in de Rotterdam. En hij hoopt dat het ministerie dan toch geld wil geven. Forse regenbuien hebben flinke overlast veroorzaakt. Vooral in de kustgebieden en in het midden van het land. In onder meer Haarlem, IJmuiden en Zandvoort liepen kelders onder en stonden straten blank. En ook in Zuid-Holland en Utrecht was het raak. Normaal valt in de hele maand september zo'n 80 mm regen. En die hoeveelheid is op veel plaatsen nu al bereikt.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 Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. NOS langs de lijn, nog tot 11 uur, zometeen een analyse van Mark van Hintem. Want we gaan naar Brazilië, dat is wel zeker. Verder hopen we nog interviews te krijgen met betrekking tot het volleyballen. Want we zijn uitgeschakeld bij de EK Volleybal, de vrouwen. En we hebben zometeen de reactie van Camille Eurlings op uh, de benoeming van de, de nieuwe IOC-voorzitter, de Duitse Thomas Bach. Maar eerst laten we even naar Ronald van der Geer gaan in het uh, matchcenter. Ronald, uh, Turkije hadden we al gemeld. Uh, dat heeft dan te maken met de plaatsing van Oranje. Nee, nee. Verder nog opvallende uitslagen. Nou, even die poel afmaken. Hongarije, Estland. Het geeft maar eens aan dat Estland echt niet zo lastig te kloppen is. 5-1. we er nog van uh, Juchak, oud-PSV'er en Nemet. De man die op dit moment bij Rode onder contract staat. Ja, wat verder heel erg opvalt is dat het bij Oekraïne Engeland... een wedstrijd die er toch echt toe doet. Want uh, Oekraïne um, is de nummer 3 en Engeland de nummer 1. Onderlinge verschil, maar één punt. Daar is het nog altijd 0-0. Zeer opvallend. Een doelpunt van Frankrijk. Twee zelfs. Maar Frank Ribéry maakte de 1-1 tegen Wit-Rusland. Nadat um, de haantjes 515 minuten zonder doelpunt zijn geweest. Nou, Hij heeft de, de smaak inmiddels te pakken. Althans, de Fransen hebben de smaak te pakken. Want het is inmiddels 2-2 in, uh, in die wedstrijd. Weer Frank Ribéry, overigens, die het uh, tweede doelpunt maakte. Nadat Frankrijk dus in eerste instantie weer tegen Wit-Rusland op achterstand kwam. Dat is dus nog heel erg spannend. Duitsland doet zijn plicht. Wint met uh, 2-0... Van, van Vareur, tenminste acht minuten nog te gaan, staat met uh, 2-0 voor. Dus staat uh, met één been wel in, uh, in Brazilië. En dan Italië natuurlijk, dat zo heel lang op achterstand stond in groep B. Als Italië het houdt zoals het nu is, 2-1 voor tegen Tsjechië... dan uh, kan het zijn. in ieder geval de play-offs niet meer ontgaan. En uh, ja, zullen ze bij winst in de volgende wedstrijd definitief zeker zijn van plaatsing. Maar het heeft er dus vanavond even omgehangen. Maar Italië staat inmiddels op een 2-1 voorsprong. Mark van Hintem hier in de studio. Zometeen gaan we even kijken hoe die uh, he hele WK-kwalificatie is verlopen. Want uh, dat is wel zeker, we gaan naar uh, Brazilië. Uh, even naar uh, de tweede helft kijken. W wat is jouw analyse? Ja, heel simpel. Uh, deze wedstrijd win je op basis van de individuele klasse van Robin van Persie. Die, uh, die maakt schitterend de 0-1. En toen was het gelopen. Toen zag je ook dat, uh, zeker naar de 0-2, dat de spelers van uh, van Nederlands elftal al even... Uh, ja vleugeltjes kregen, dat duurde ook maar een minuut of tien. Uh, maar je zag wel dat er lode last op de schouders hing. Mm -hmm. En na de 0-2 was het gebeurd. Toen, toen gingen ze even voetballen. En daarna zakte het dan weer heel ver terug. Ja, een beetje een flutgoaltje van, uh, van Persie. Ik kon hij ja. aan doen, maar die keeper liet hem, uh, liet hem vallen. Twee goals van hem. Uh, als, als je naar het niveau kijkt van het team, individueel, zit het volgens jou dan wel goed? Maar uh, qua teamprestatie? Ja, matig. En ik vind, uh, ik vind je hebt natuurlijk uh, een exceptionele speler met, uh, met Robin van Persie. Maar uh, ja, noem er nog maar één. Ik zie ze niet. En dat is ook het, het probleem van dit Nederlands elftal. En we hebben natuurlijk fantastisch gedaan in die, uh, die WK-kwalificatie. En uh, geweldig dat je je kwalificeert. Maar ja, je houdt je hart vast als je de laatste twee wedstrijden bekijkt. En het is ook wel een beetje opportunistisch natuurlijk. Mm -hmm. Maar. Uh, je ziet, je ziet een aantal zaken terugkomen uh, in het elftal... Uh, waar ik zeer bevreesd voor ben. Dat is met name in, uh, in de verdediging. Ja, want uh, tempo te laag, waar we het al eerder over hadden. Ja, tempo te laag. Je ziet gewoon dat je daar uh, voetbal terug, uh, tekort komt in, in de opbouw. Je hebt natuurlijk nog uh, een tijd voordat het WK begint. Uh, maar ik zie daar geen uh, spelers die zometeen een, een hechte defensie gaan vormen... en uh, een hecht blok uh, gaan vormen die het elftal beter gaan maken. Zou jij eh, richting het WK nog een keer proberen... bijvoorbeeld uh, met uh, mensen als uh, Emmanuelsson. met Nigel de Jong, Rafa van der Vaart... natuurlijk, hij is nu geblesseerd, maar uh, dat soort jongens... die toch misschien iets meer ervaring hebben dan het team wat er nu staat? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Kijk, als je kijkt naar Van der Vaart, die heeft natuurlijk heel, uh, heel lastig... Bij, uh, bij zijn club, bij HSV. Nigel de Jong, die hebben we natuurlijk gezien... Uh, de, de afgelopen wedstrijden in Nederland nog. Dat, dat was hij was fantastisch, vond ik. Hè? Heel opvallend goed. Alleen... Um, ik denk niet dat, dat van Gaal daar nog veel gebruik van gaat maken, als ik eerlijk ben. Nee. nee. Wat is dan de reden om, om de nieuwe lichting een kans te geven? Ja. Als je kijkt uh, naar waar hij mee begonnen is... in 2012 was de wedstrijd tegen Turkije. Uh, was dat al het debuteren van, van bijvoorbeeld een Jamaat... een, een Jordi Klaasie, een Nasting die er toen bij kwamen. Jonge spelers, daar heeft hij veel risico meegenomen uh, En dat is wonderwel goed gegaan. Ja, 2-0. De ja. eerste uh, wedstrijd in die WK-kwalificatie. Loops is langs. Uh, Hongarije was een mooie uitoverwinning, 4-1. Ja. Wedstrijd waar we natuurlijk uh, vreselijk tegenop zagen. Uh, het Hetzelfde geldt voor de uitwedstrijd tegen Roemenië... nadat we met 3-0 van Andorra hadden gewonnen. Is er een wedstrijd in die reeks uh, die er uh, uitschiet voor jou? Ja, ik vond toch wel uh, de 1-4 uh, tegen Roemenië. Uh, daar hebben we echt uh, geweldig voetbal gespeeld. En, en ook thuis trouwens tegen Roemenië. Die wedstrijd, onderschat Roemenië, maar niet. Uh, maar het is, het is jammer dat je dan op het eind van, van deze kwalificatiereeks. Uh, toch met een klein beetje een, een nagevoel uh, dit afsluit. Maar ja... Wij Nederlanders, wij uh, zijn altijd idealistisch... en we willen en mooi voetbal en we willen ons kwalificeren... en we willen alles in één. Maar het feit blijft dat je gewoon een fantastische kwalificatierace hebt afgewerkt. Ja, ja en de aanloop naar het, uh, het WK Zuid-Afrika... nee, het, naar, het, naar het vorige EK... Uh, toen liep het op het eind ook een beetje moeizaam. Ja. Uh, Zweden uh, verloren bijvoorbeeld. Is, is, is dat dan gemakzucht of uh, moeten we zo niet denken? Nee, ik denk niet dat het gemakzocht is. Ik denk dat het op dit moment zo is dat een aantal spelers... bij de clubs waar ze spelen, uh, problemen hebben. Uh, en het zelfvertrouwen heeft daardoor een, een knak gekregen. En dat zie je wel terug in het Nederlands Elftal. Is dit Nederlands Elftal WK-waardig? Wel WK-waardig, dat is absoluut zeker waar. Als je mij vraagt of je hoge ogen gaat gooien, nou, dat denk ik niet. Nee? Wha nee. wa waar uh, zou je denken dan dat dit Elftal moet kunnen komen... Ik denk toch wel bij, uh, bij de laatste vier. Ja, toch ja. wel een halve finale. Ja, een half finale moet wel kunnen. Ja, maar, ja, goed, dan... maar dat zou wel een fantastische prestatie zijn ja. overigens. Hoor. Maar dan, dan gaat het om details op een gegeven ogenblik als je toch in een half finale bent. Ja, zeker. En, en je hebt ook, uh, hoe je het ook bent verkeerd, je hebt uh, wel Vergaal op het WK. En ik vind Vergaal uh, een uitstekende trainer. Met al zijn nukken en zijn uh, grappen en grollen. Uh, maar hij heeft dit wel fantastisch uh, gedaan, vind ik. Ja, ik ben erg benieuwd naar zijn, uh, zijn uitleg uh, zo meteen. Ja. we zo uh, Van Gaal uh, achter de microfoon hebben... dan uh, laten we hem vanzelfsprekend aan u horen. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Croce en Bad Bad, Leroy Brown. Camille Eurlings is benoemd tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurde tijdens het IOC-congres in Buenos Aires. En dus was het een bijzondere dag voor Eurlings. Uh, het is een ongelofelijke eer en het is een heel bijzonder moment. Ook wel emotioneel als je dit nog meemaken. Uh, vooral omdat gewoon het houden van de positie binnen het IOC... van belang is voor de Nederlandse sportwereld. En ik ben ongelooflijk blij dat het gelukt is om deze...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 maar ook voor de Nederlandse sportwereld... te verstevigen richting de internationale podia. Maar eigenlijk had u geen zin, was de berichtgeving? Ik had ongelooflijk veel zin. Uh, ik moet niet alles geloven wat in de krant staat. Ik had ongelooflijk veel zin. Uh, ik heb alleen mijzelf nooit naar voren willen duwen. Want het gaat niet om een persoon die hier zit. Het gaat erom dat wij hier goed vertegenwoordigd zijn. En de echte kracht zit niet zozeer alleen in een stoeltje hier... maar zit erin dat je in Nederland echt samen zit... en daar een team effort van maakt. En ik ga dus... De positie innemen, samen met de Nederlandse topsporters, met de Nederlandse bonden. Wij gaan heel dicht met elkaar staan. Het wordt een teamspel. Want stoort het u dan dat meneer Bolhuis daar nog tussendoor zat? Dat soms de berichtgeving is, u heeft geen echte achtergrond uit de sport. Stoort u dat? Helemaal niet. Ik kan die vragen ook heel goed voorstellen. Er zitten hier veel goede topsporters in het IOC en die doen prima werk. Op dit moment zocht het IOC mensen met een ander profiel. Nou, om de kans maximaal te maken dat wij deze belangrijke positie konden houden, was het van belang aan te sluiten bij het profiel dat voorzitter Rogge aan het IOC zocht. Wij gaan het samen doen. Ik ben hartstikke voor een goede samenwerking met topsporters en André Bolhuis, die maakte mij vannacht wakker met een sms van heel veel succes, kerel. We gaan het samen doen. En dat is de spirit die we nodig hebben. Wat wordt uw rol? Mijn rol wordt het ioc vertegenwoordigen in Nederland, maar zeer zeker ook andersom, de Nederlandse sportwereld stevig neerzetten in het internationale. En dat ga ik samen doen met heel veel Nederlandse sporters en sportbestuurders. Hoe wordt u daarin gesteund door de koning Willem-Alexander? De koning is hier erelid geworden. heeft een prachtige onderscheiding gekregen die hij echt helemaal verdient. Wat heeft hij het goed gedaan? Hoe heeft hij Nederland niet op de kaart gezet? Hij heeft gezegd dat hij als erelid dicht betrokken blijft. De heer Verbrugge doet dat ook. Dus we hebben hier ook een mooi team zitten. En daarbij als in Nederland wij ons echt samenpakken, dan staan we heel erg sterk. En meteen begonnen met lobbyen en kennismaken en aan de slag. Het is heel belangrijk. Het gaat erom dat je mensen leert kennen, dat ze jou leren kennen. En dat men in hun positiebepaling rekening houdt met wat je als Nederlander daarvan vindt. Nou, ik ben dus flink aan de slag gegaan. bevalt heel goed. Het is een heel erg divers gezelschap. Uit alle landen van de wereld komen hier mensen aan. Maar tegelijkertijd is het ook een vrij kleine groep. Dus het gaat erom veel te investeren en uh, dicht bij de andere leden te staan. Camille Eurlings en Erik van Dijk die uh, sprak met hem. Eurlings vertegenwoordigt Nederland vanaf uh, nu in de internationale sportwereld... zo zegt hij zelf. Kees Elemaas is nog steeds in Buenos Aires bij dat uh, IOC-congres. Um, probeer jij eens te schetsen, Kees... hoe uh, Eurlings wordt ontvangen daar in die internationale sportwereld? Nou ja, het, het klopt eigenlijk wel een beetje wat, uh, wat hij zegt. En in de eerste plaats is er uh, alom bewondering voor het feit dat het Nederland gelukt is om, uh, om, om weer uh, deze plaats uh, te krijgen. Uh, hij, hij was overigens best nog wel een beetje zenuwachtig voor de stemming. Dat was natuurlijk echt helemaal niet nodig. Hij kreeg 83 stemmen voor en 10 tegen. Dus uh, echt uh, kantje boord was het nou bepaald uh, niet... Um, maar goed, hij was toch opgelucht dat hij zo'n zo uh, sterke vertrouwensstem had gekregen. Uh, Rogge die heeft hem daar ook uh, uh, mee gefeliciteerd. En ja, vervolgens was het, uh, het schudden en, uh, en het, het, het lobbyen was eigenlijk al uh, een paar dagen geleden begonnen. Want hij loopt hier natuurlijk al de hele tijd rond vanaf het begin van het congres. Maar hij, uh, ja, het is echt een, uh, volgens mij een, uh, een warm bad waar hij invalt hoor. Ja, goed. Voor het IOC was de benoeming van Eurlingsen natuurlijk een detail vandaag. Want veel belangrijker was de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Uittredend voorzitter Jacques Rogge maakte bekend wie zijn opvolger is. Ik heb the honor en the plezier om te that dat de 9e president van the International Olympic Committee is...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 De heer Bach is al in de tweede ronde gekozen, dus met heel veel steun vanuit het IOC. En dat geeft aan dat hij heel goed ligt, dat er veel vertrouwen in hem is. Tegelijkertijd straalt hij uit dat hij heel veel continuïteit wil vanuit Jacques Rogge. Ik denk dat wij heel dankbaar mogen zijn dat de heer Rogge het IOC een rustig vaarwater heeft gebracht... en ook met een hele hoge moraal leiding heeft gegeven aan deze organisatie. En ik heb er vertrouwen in dat dat zo doorgaat. Is het ook prettig dat het iemand is waar je goed mee kan praten? Ja, maar goed, het mooie van deze organisatie is... uit welke hoek van de wereld je ook komt... je moet heel dicht bij elkaar staan... en je vindt altijd wel een taal waarmee je elkaar begrijpt. Sport verbindt echt iedereen. Ja, Camille Eurlings over de uh, nieuwe IOC-voorzitter Bach. Um, Kees Elemaas in Buenos Aires. Waarom is, uh, is die Bach voor de IOC-leden zo de gewenste kandidaat? Nou ja, om te beginnen omdat hij uh, de, vele jaren ervaring heeft uh, binnen de IOC. Uh, ook vele jaren als, als vicevoorzitter uh, is opgetreden. Het is iemand die, uh, die een buitengewoon sterk netwerk heeft. Die de beste contacten heeft uh, binnen dat IOC. Het is een, een goede vriend en je zou bijna kunnen zeggen een volgeling van, van Rogge. Dus wat je van hem mag verwachten, dat is dat hij eigenlijk gaat passen op de winkel die, die Rogge zo keurig heeft, uh, heeft achtergelaten. Het, de, de enige smet op deze man is een beetje dat in de laatste maanden is er heel veel publiciteit naar buiten gekomen... voor wat betreft zijn, zijn band met de, de Kuwaitse Sheikh El Shabaab. Uh, die heeft hem heel nadrukkelijk uh, gesteund. Die heeft maanden geleden al bekendgemaakt dat hij achter Bach staat... en dat we wel zouden zien op dit congres wat dat tot gevolg had. Nou, dat gevolg is geweest uh, de, dat, dat Bach is gekozen. Daar krijg je natuurlijk dan gelijk geruchten over van de, die steun van die Kuwaitse scheik. Wat betekent dat voor Bach? Moet hij daar iets uh, voor, voor terugbetalen in een latere periode? Nou ja, dat, dat, dat is allemaal uh, gekonkel en achterklap. Dat weten we nog niet. Wat we in ieder geval wel weten is dat hij is uh, wat geheimzinnige flamboyante scheik dat hij een soort hattrick heeft gescoord. Want hij steunde Bach. Nou, die is de voorzitter geworden. Hij steunde de kandidatuur van Tokio. Nou, dat is de stad geworden voor 2020. En hij wilde ook graag dat worstelen uh, bleef als Olympische sport. Nou, dat is ook gelukt. Uh, dus uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen... dat hij de grote winnaar is van dit, van dit IOC-congres. En wat uh, Bach moet gaan doen... ja, dat is natuurlijk in de eerste plaats... het IOC door de spelen van, uh, van Sochi uh, loodsen. En goed op de winkel passen nogmaals die roggen zo keurig heeft achtergelaten. Ja, Bach werd ook gesteund door Poetin, volgens mij, hè? Ja, inderdaad. Er was ook een Russisch uh, smaldeel uh, uh, wat, wat hem steunde. En daar zit natuurlijk uh, de, de Russische president Vladimir Poetin uh, achter. Ja. Dus ja, dat, dat kleeft een beetje aan hem. Uh, dat heeft ook in Duitsland hem geen goede uh, pers opgeleverd. En ik denk dat hij echt zijn best zal doen uh, om inderdaad de voorzitter te zijn voor iedereen. Zoals hij dat uh, vandaag in zijn uh, openingswoord heeft aangekondigd. Ja. Goed, we zijn weer helemaal bij gepraat. Dankjewel Kees Elenbaas in uh, Gwoynes. Iris. Zometeen eh, zoeken we contact met eh, Duitsland. Want daar zijn de volleybalvrouwen uitgeschakeld. Zometeen een reactie van de bondscoach Guido Vermeulen. En misschien ook wel van een van de speelsters. En we zijn natuurlijk in afwachting van de bondscoach van Louis van Gaal. Dat allemaal zometeen naar Poco en Call It Love. Poco en uh, Call It Love. Het is kwart voor elf. Even kijken in het matchcenter. Het was nog spannend bij Frankrijk en bij Engeland volgens mij. En Italië, als ik uit mijn hoofd even, Ronald. Dat klopt, dat klopt. Um, even Frankrijk, staat inmiddels met 4-2 voor tegen Wit-Rusland. Ja. Dus daar is de spanning uh, er inmiddels ook wel af. Italië is afgelopen, heeft met uh, 2-1 gewonnen. En staat dus zeg maar met één been al in, uh, in Brazilië. En ja, dat waren eigenlijk ja, en Engeland 0-0 Engeland, uh, tegen Oekraïne, uit in, in Oekraïne. Dus dat is op zich ge geen slecht resultaat. Zullen we het even heel snel doornemen, alle ja, pools? Of, uh, ja, ja, ja. Als we beginnen met uh, pool A, daar uh, Wales-Servië 0-3 en Macedonië-Schotland 1-2. Daar gaat het om België en Kroatië. Volgende ronde is dat ontzettend belangrijk. Want dan staan ze tegenover elkaar, 11 oktober. Daar uh, kijkt elke Belg denk ik op dit moment naar uit. Dan in groep B, daar heeft Daniel Agger heel goed uh, werk gedaan voor Denemarken. Er werd met 1-0 gewonnen. Italië wint in die pool ook. Italië is eh, met 20 punten de lijst aanvoerder. Denemarken staat na die overwinning... even voor alle duidelijkheid, dat was op Armenië... nu op een tweede plaats met 15 punten. Bulgarije, dat ook won, staat daar op 13 punten. Daar zit dus nog wel wat spanning in. Italië wint dus uiteindelijk met 2-1 van Tsjechië. Dan naar de groep van uh, Zweden en Duitsland. Duitsland wint met 3-0 van de Vareu-eilanden. doet dus eigenlijk zijn plicht. Zweden... Door die ene goal van Ibrahimovic in um, de eerste minuut van, uh, van de wedstrijd. Gemaakt tegen Kazachstan Zorgde ervoor dat Zweden de druk op Duitsland toch nog houdt. Want het verschil is... Um dus heel snel rekenen. nu twee punten. Oostenrijk wint ook met 1-0 Doepunt van Alaba van, uh, van Ierland. Blijft een beetje op het vinkertouw, maar het gaat daar dus tussen Zweden en Duitsland 4-4 in het uh, eerste duel um, in deze wk reeks Na een 4-0 voorsprong voor Duitsland. Dat wordt dus nog leuk. Um, nou, de pool van Nederland uh, is uh, duidelijk. Nederland gaat uh, door naar de overwinning vanavond op, uh, op Andorra en Roemenië uh, staat nu derde. Hongarije is namelijk geklommen naar de tweede plaats met 14 punten. Roemenië en Turkije. Turkije hebben 13 punten. Die gaan dus met z'n drieën nog uitvechten wie er uiteindelijk een playoff plek krijgt. Zwitserland wint, blijft lijstaanvoerder in groep E. Noorwegen eh, verliest en doet daar dus geen goede zaken. IJsland schuift daardoor. Want IJsland, dan moet ik heel snel even kijken, wint namelijk met 2-1 van Albanië door de winnende goal van Sigtorsson. En kruipt nu weer richting eh, de top. Noorwegen verliest daar van Zwitserland. Eh, Zwitserland eh, is daar dus de lijstaanvoerder. Even de belangrijkste uitslagen. Dan Rusland. Dat uh, mag zich zo langzamerhand ook wel gaan opmaken voor uh, een plekje. En ook wel in de play-offs. Het wint vanavond zelf met, uh, met 3-1 van Israël. Portugal kwam niet in actie, is daar de nummer 2. En Israël is dan de nummer 3. Maar die heeft dus een pak slaag gekregen. Um, dan naar groep G. Daar Griekenland. Wat goede zaken doet. Eén doelpunt gemaakt tegen uh, uh, Letland. Maar genoeg. In elk geval voor uh, de. Even kijken, ja, de tweede plaats samen met Bosnië-Herzegovina daar aan kop. Die gaan het uh, samen ook wel uitvechten uh, wie daar naar de play-offs gaat en wie daar rechtstreeks doorgaat. En dan uh, Engeland-Oekraïne 0-0 dus. Engeland blijft staan, of gaat naar 16 punten, Oekraïne naar uh, 15. Het verschil blijft dus één punt in die pool uh, verder uh, in actie San Marino en Polen. Polen wint daar afgetekend met 5-1 in San Marino. En tot slot dus Frankrijk. Dat dus uiteindelijk na een moeizame start wint van de nummerlaatst Wit-Rusland... op 14 punten komt, dat is net zoveel als Spanje. Alleen Frankrijk heeft er een wedstrijd meer voor nodig gehad. Spanje zelf kwam niet in actie, speelde wel vriendschappelijk 2-2 gelijk tegen Chili. Goed, dankjewel Ronald. Zometeen Lobby van Galen is onderweg. Um, laten we eerst even naar de Nederlandse volleybalvrouwen gaan, want... Uh... Ja, het lukte niet vanavond om de kwartfinales van het EK te bereiken. Kroatië was in vijf sets te sterk. En dat terwijl Oranje in de vierde set op weg leek naar een overwinning. Maar uh, met drie punten voorsprong toen nog. 21-18 ging het toch nog mis. Verslaggever Floris van Horen stelde dan ook een logische eerste vraag aan de bondscoach Guido van Meulen. Heb je het handen gegeven? Um, nou, ik denk dat we gevochten hebben als Leeuw. Uh, het is een zeer gevaarlijk team Kroatië met allemaal spelers die bij topclubs uh, spelen.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 In de vierde set die, denk ik, 100% gescoord heeft. Die over ons heen ging slaan. Dat kan je niet tegenhouden. Het was eigenlijk de eerste wedstrijd dat er echt spanning op stond. Was dat merkbaar? Nee, we hebben elke wedstrijd met spanning gespeeld. Omdat we gewoon heel ver willen komen. En als je tegen Turkije speelde, goed team Duitsland. Spanje was ook spannend. We moesten erin blijven. En deze ook. Dus uh, ja, dat maakt niet zoveel veel uit. Maar nu was het nog oud systeem. Ja, maar dat was afgelopen zondag ook al tegen Spanje. Dus die zouden verliezen, lagen we er ook uit. Dus dat was al de tweede keer. Met wat voor gevoel verlaat je nu dit toernooi? Uh, nu teleurgesteld. Omdat wij gewoon vinden dat we bij de eerste acht van Europa horen. Maar is dan hoop werk nog te verrichten voor je? Ja, we hebben een hele jonge ploeg. en We hebben uh, ge gekozen om ook met die jonge ploeg te gaan spelen. En ja, dan kan je tegen dit soort zaken aanlopen. Was dit dan de beste les die ze konden hebben? Dat nou, is wel een harde les. Maar harde lessen zijn vaak goed, hè? Ja, dat zijn, die zijn goed. We weten waar we staan. We weten waar we moeten werken. Wat vond je de mooiste set? Hmm, de mooiste. Ik denk dat we de derde set uh, goed speelden, die we wonnen. Tactisch goed en uh, de juiste emoties erin. En de vierde hebben we het ge gewoon een beetje weggegeven, denk ik. Wat ging er mis in de tweede, want daar werden jullie overlopen. Ja, we begonnen slecht. en Toen kwamen er wat misverstanden en toen heb ik met wissels geprobeerd dat uh, terug te draaien. Dat lukte alleen niet, en dan valt het even uit elkaar en dan kan dat gebeuren. Toch met een kater dus naar huis. Grote kater. Ja, oranje eruit eh, en het andere oranje erin. Want dat plaatste zich voor eh, het WK in eh, Brazilië... dankzij die 2-0-overwinning door twee goals van Van Persie. Die overwinning op eh, Andorra. En dat lijkt me een eh, felicitatiewaard. Met Maalderink bij Louis van Gaal. Gefeliciteerd met de plaatsing. Dankjewel. Voelt het ook als een mijlpaal wat hier gebeurd is vanavond? Nou, dat denk ik wel, hè. Na uh, de wijze waarop wij het EK hebben gespeeld... En, en zeg maar de verversing van de selectiegroep... en je kwalificeert je als eerste land van Europa... met een doelzalde van plus 20. dan denk ik niet dat je het slecht gedaan hebt. Maar dat zei ik ook niet. Ik vroeg of het als een mijlpaal voelt. Nee, het is een doel dat wij met elkaar hebben gesteld. Dat wij naar Brazilië willen en dat hebben we vandaag bereikt. En dat doen we wel als eerste land van Europa. Met Zwitserland heb ik begrepen. Nou, sneller kan niet, volgens mij. Als we hadden gewonnen tegen Estland, hadden we ons ook vandaag gekwalificeerd. Dus... Hoe gaat het dan aflopen in de kleedkamer? Jij lijkt me wel zo'n coach die dan uh, nog wel een speciaal woord uh, richt op de spelers op zo'n moment. Nou, het, uh, uh, Van Persie had uh, 75 uh, duels gespeeld in uh, China. En uh, die kreeg de schaal van uh, Bert van Oostveen. de directeur betaald voetbal. Dus ik heb hem ingeleid. En hoe dan? Maar toch wel iets met WK-kwalificatie en zo? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar, maar vrij bescheiden. Maar, maar wat, ja, wij wisten natuurlijk ook dat, er, dat dat eraan zat te komen. Hoe kijk je dan naar zo'n wedstrijd? Want ja, bedoel, zoals wij in zo'n stadion, waar bijna niemand is, is dat vervelend. Vind jij het ook een vervelende wedstrijd geweest? Nee, ik heb van tevoren gezegd dat wij hier uh, een uh, job hebben te doen... En de omstandigheden maken helemaal niets uit. Je moet gewoon winnen. Nou, en ik heb ook gezegd dat je moet investeren. Dat de, de eerste helft moet je zo laten lopen. Dat hebben we allemaal al gedaan. Uh, en ja, ik heb één uh, wijziging... nog meer creativiteit erin gegooid in de tweede helft. Uh, en dan heb ik uh, schaars uh, als, als linkermiddenvelder nog linksbek gezet, maar her erin laten komen. Maar dat was maar één wissel. Ja... Eigenlijk had Maher nog geen bal aangeraakt toen Van Persie hem er al inschoot. Dus uh, ja, uh, natuurlijk was het misschien een goede wissel... maar hij heeft geen bijdrage geleverd. Maar uh, Andorra is gewoon na, na 50 of 60 of 70 minuten... Nou, zijn ze tot los. en los. Dan wordt het investeren bij wat je dan voor ons doet. Ja, en dat heb ik uh, ook al gezegd. Voor Andorra thuis en Estland thuis... En uh, als je niet de uh, kansen benut in de eerste helft tegen Estland... Ja, dan krijg je de kous op de kop. Ja, maar die kansen waren tegen Estland wel in de eerste helft... en die waren er hier niet in de eerste helft, of amper. Nee, maar zij speelden meer in de 16 meter dan Estland. Estland probeerde ook nog een beetje fruit uh, te voetballen. Vind jij trouwens dat dit soort landen... dat is ook een oude vraag hoor... thuishoren in dit soort kwalificaties... of dat dat toch een beetje anders moet? Want... Als je mijn interviews naleest... dan kan je zien dat ik vind uh, dat wij naar A- en B-landen moeten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 Uh, wij moesten gewoon een job doen en wij hebben ons gekwalificeerd. En, en als je ziet hoe van Persie die eerste kolder is, uh, daar, daar kom je voor naar het stadion. Ook al is het uh, een klein stadionnetje. Ja, Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Louis van Gaal, ik van Heert, nog even gauw. Het is positief, het is allemaal hartstikke mooi. <laughs> ja, hij weet het wel mooi te vertellen natuurlijk. Ja, kijk, ik snap hem wel. Er is natuurlijk een, een, ook een stuk opluchting na deze wedstrijd. Want uh, het zou maar zo zijn dat je gelijk had gespeeld. Dan had je nog in die volgende wedstrijd je punten moeten pakken. Ja. Uh, het was natuurlijk uh, echt, echt heel slecht. Uh, een doelsaldo van plus 20. Ja. Het eerste Europese land dat zich plaatst. Ja. Zwitserland dan ook. Ja. Ik bedoel, uh, wat zul je nou? Nee, dat zo, zo zie ik het ook. Kijk, dat is geweldig. En, en hij heeft dat gedaan met, uh, met geen grootste selectie, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Kijk, uh, hij heeft een hele hoop jonge spelers ingepast. En uh, zich knap gekwalificeerd. Ja, dat zegt hij ook, hè. De verversing uh, aan het begin waar we het eerder al over ja. hadden. Dat is in zijn, uh, in zijn optiek, is dat, uh, is dat geslaagd. Ja. Goed, jij kijkt uit naar de volgende twee wedstrijden. Honga Wat is Hongarije <laughs> en Turkije, geloof ik? Ja, inderdaad. De eerste is uh, zometeen thuis tegen Hongarije. En uh, verhaal die denkt dat er heel veel kaarten zijn verkocht. Die kan je vertellen. ...zijn sponsorpakketten. <laughs> en al die mensen komen gratis hoor. <laughs> die gaan echt niet betalen voor een kaartje. <laughs> het zal er niet binnen gezellig te worden. Goed Mark, dankjewel voor je komst. Dat bij deze editie van uh, NOS Langs de Lijn. Zometeen met het ogenborgen... ...gepresenteerd door Mieke van der Bij. Goedenavond.